6 uur. Het NOS Journaal. Job Boot. Rutte wekt verbazing met uitleg Finse deal. Olielek Shell in Noordzee grotendeels gedicht. Rechter laat auto aanslag Apeldoorn vernietigen. Premier Rutte zegt dat Finland met Griekenland mocht onderhandelen over een onderpand... Maar hij was er wel verbaasd over dat er een geldbedrag is uitgekomen. De Europese leiders, inclusief Rutte, gaven Finland in juli toestemming... om apart met Griekenland te onderhandelen. Maar volgens Rutte gingen ze ervan uit dat het onderpand... bijvoorbeeld een Grieks eiland zou zijn. Volgens Rutte was de tegemoetkoming aan Finland nodig... om de Finnen te laten instemmen met het Europese steunfonds. Zonder Finland was er geen akkoord geweest. Hij zegt dat de Tweede Kamer van de afspraak met Finland had kunnen weten. Minister De Jager van Financiën herhaalde vandaag... dat Finland helemaal nog geen deal heeft... omdat de andere EU-landen ermee moeten instemmen. Onder andere Nederland en Oostenrijk zullen zich ertegen verzetten. De Tweede Kamer wil precies weten wat er is afgesproken. PVV-leider Wilders noemt het ongelooflijk en bijzonder pijnlijk... dat premier Rutte dacht dat Finland een eiland als onderpand zou krijgen. Ook is het volgens hem volstrekt onhelder... wat het kabinet nu denkt te doen. Shell zegt dat er belangrijke vorderingen zijn gemaakt... bij het stoppen van de olielekkage onder een platform in de Noordzee. Het is volgens het olieconcern gelukt de klep te sluiten... waaruit olie in zee stroomde. En dat is cruciaal om het lek definitief te repareren, zegt Shell. Vorige week werd het lek onder het platform... voor de kust van het Schotse Aberdeen vastgesteld... door beelden van een onbemand onderzeertje. Sinds die tijd is een hoeveelheid van ongeveer 1300 vaten olie in zee gestroomd. Shell verwacht dat de olie door de hoge golven op natuurlijke wijze verdwijnt en het strand niet zal bereiken. De auto waarmee Karst een aanslag pleegde in Apeldoorn moet worden vernietigd. Dat heeft de rechter bepaald. De familie van Tatis wilde de auto terug hebben om te voorkomen dat hij zou worden tentoongesteld. De zwarte Suzuki staat nu nog in een depot van het politiemuseum. Twee musea wilden hem tentoonstellen. Burgemeester de Graaf van Apeldoorn zei eerder dat hij daar niet blij mee was. Datus reed twee jaar geleden op Koninginnedag... door een menigte naar een open bus waar de koninklijke familie in zat. Acht mensen kwamen om het leven, onder wie hij zelf. Bij een achtervolging op de A2 zijn twee mensen om het leven gekomen. Hun auto werd geraakt door een andere auto... die werd achtervolgd door de politie. De automobilist reed met hoge snelheid over de A2... en haalde links en rechts in, ook over de vluchtstrook. De man negeerde een stopteken van de politie... en sloeg de hoogte van Deil af naar Gorkum... Op het laatste moment ging hij, toch, ging hij door de berm toch naar links. Daar raakte hij de andere auto die vijf keer over de kop sloeg en in een weiland terecht kwam. De twee mensen in die wagen kwamen om het leven. De achtervolgde automobilist is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Vier weken na het bloedbad op Utoya brengen nabestaanden van de slachtoffers een bezoek aan het eiland. Ze krijgen de kans om de plek te bekijken waar Anders Breivik 69 mensen doodschoot. Zo'n 500 nabestaanden maken van de gelegenheid gebruik. Ze mogen in kleine groepjes het eiland op. Agenten vertellen hun details die tijdens het onderzoek naar boven zijn gekomen. Onder andere psychologen zijn aanwezig om de nabestaanden op te vangen. Morgen kunnen overlevenden van het drama Utoya bezoeken. De organisatoren van Pukkelpop zeggen dat ze zijn overvallen door het noodweer van gisteren. Het drama waarbij vijf doden vielen was dan ook niet te voorkomen, vindt de organisatie. Het Belgische weerinstituut KMI zegt dat er gisterochtend wel een weeralarm is afgegeven voor België. Op het festival raakten ook tien mensen zwaar gewond, onder hen zijn drie Nederlanders. Na de gebeurtenissen van gisteren is Pukkelpop beëindigd.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 Het begin van de Spaanse voetbalcompetitie is uitgesteld. De eerste speelronde zou dit weekend zijn. Maar de spelers hebben besloten om te staken. Ze doen dit vanwege een conflict tussen de vakbond van de spelers... en de organisatie van de twee hoogste divisies. De vakbond eist onder meer de vorming van een noodfonds voor voetballers... die niet op tijd hun loon krijgen. Het weer, alleen in het noordoosten nog kans op een enkele bui. In de rest van het land is het droog en schijnt af en toe de zon... Vannacht koelt het af tot zo'n 10 graden, morgen zonnig en warm. Het wordt dan 20 graden in het noorden, tot 25 in het zuiden van het land. Zondag overal zonnig en warm, in de avond regen en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Nog steeds 79 kilometer files in Nederland, waaronder de file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dat is de file na aanleiding van het ongeluk, na aanleiding van een achtervolging tussen Beest en Knopendel. Nu 5 kilometer. De verbindingswegen naar de A15 toe op de A2 op bij Knopendel. Die zijn nog steeds dicht voor technisch onderzoek. Na verwachting zijn die nu om. 6 uur vrij. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. 6 kilometer, ook door een ongeluk. Maar dan met een vrachtwagen. Tussen Hoog, Heide en Bergen-op-Zoom dus 6 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. Op de A67 Turnhout richting Venlo. Tuss tussen knoopend Heide en Afrit-Zomeren. 3 kilometer door een eerder ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Door datzelfde ongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop 11 kilometers file. En de linker rijstrook is daar ook dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goede avond. Het is vrijdag 19 augustus. De mug, de koning en het Griekse eiland. Dat zijn de onderwerpen. De deal tussen Finland en Griekenland leidt ook vandaag weer tot problemen voor premier Rutte. Als de Vinnen een onderpand in ruil voor hun lening krijgen, dan wil Nederland dat ook. Maar premier Rutte zegt tegelijkertijd dat onderpanden in de vorm van geld een slecht plan zijn. Europese regeringsleiders hadden meer gedacht aan de Griekse eilanden. De Tweede Kamer begrijpt er vandaag ook niks meer van en wil opheldering van Rutte. We gaan erover praten, in ieder geval met Ineke van Gent van GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. U wil voor maandag 12 uur opheldering eh, van het kabinet, wat snapt u precies niet? Nou, eigenlijk bijna alle partijen in de Tweede Kamer hebben nu gezegd... wij willen voor maandag tien uur toch een brief van het kabinet. Want ja, het lijkt er toch op uh, dat eigenlijk niemand meer uh, precies weet... welke deals er nou gesloten zijn. En ik had vandaag een beetje zoiets, niet alleen het Griekse eiland... maar ook, uh, ja, is er nou een deal of is er nou een no-deal... Uh, kijk, en als het dan gaat om een Griekse eiland of een bedrag... het kan natuurlijk niet zo zijn dat één land een andere ja, deal sluit... Zeg maar, om de eurocrisis op te lossen dan de andere landen. Want als het met Finland nu iets heeft afgesproken met Griekenland... ja, dan begint Nederland en andere landen, dan willen wij ook wat. En dan komt het uiteindelijk natuurlijk op hetzelfde neer. Je moet collectief een afspraak uh, maken... En er is eerder ook gezegd... dat kun je dan individueel als land te invullen... hoe je dan de consequenties van die afspraak betaalt. Maar dat maar, is weer iets anders. Maar uh, u had het kunnen weten. Het stond in de, uh, de conclusies van uh, die top in juli. En het is ook in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Ja, maar u ziet nu uh, de spraakverwarring al... tussen de minister van Financiën en de minister-president. Uh, en ik zou er ook bij willen zeggen... het is natuurlijk geen zoekplaatje waar we hiermee te maken hebben... Uh, die dan ook door uh, personen weer verschillend worden ingevuld. Kijk, ik heb zoiets... En daarom willen wij ook echt snel opheldering. Wat is er nou precies afgesproken? Is er überhaupt wel een collectieve deal van alle Europese landen... Ja, om zeg maar, die Europese crisis aan te pakken? Dat lijkt er bijna niet op. En hoe zit het nou eigenlijk met die vinnen? Krijgen ze nou een eilandje of krijgen ze geld? Ja, ik moet u zeggen, in beide gevallen vind ik dat een heel slecht plan. Maar wat ik wel begrijp uh, van de premier is... als de Finnen dit niet krijgen, zo'n soort onderpand... Ja. dan uh, was er helemaal geen uh, akkoord geweest in Europa over het noodfonds. Nee, maar het kan ook wel eens uh, zo zijn. Kijk, het kan natuurlijk... Kijk, stel nou dat ik u 100 euro uh, leen... en ik leen uw buurman ook 100 euro. En dan zeg ik tegen de buurman... u krijgt alvast 20 euro van mij uh, terug, maar uh, u krijgt dat uh, niet. Ja... Dat soort afspraken valt natuurlijk niet te maken in Europa. En wat ik ook zelf gek vind, dat de PVV dit niet wist. Want ja, het schijnt toch ook dat de ware Finnen... min of meer de zusterpartij van de PVV hier ook mee te maken heeft in ja. Finland. En zij wisten het ook niet. Dus ik moet u zeggen, ik blijf het een schimmige deal uh, vinden. Uh, ik wil hier complete uh, ophelderingen over. En ook of het kabinet uh, ja, onderling het er wel uit is... wat nou precies de inhoud is van deze deal. Ja, dat dat begrijpen Ondertussen hebben we ook aan de lijn Ronald Plasterk... van de Partij van de Uimer. Meneer Plasterk vindt u ook een schimmige deal? Ja, ik vind de hele gang van zaken een, een rommelig. Ja. Want ik snap eerlijk gezegd niet... Uh, het kabinet heeft het dus laten gebeuren, de Nederlandse regering heeft het laten gebeuren... dat de vinnen dit voor zichzelf uitonderhandelden. En dan hebben ze dat gedaan. En dan zegt Rutte vervolgens van ja, dan willen wij dat ook. Maar ja, dan wil natuurlijk iedereen dat. En als iedereen garanties wil, dan staat er niemand meer garant. Dus in feite... Dan is er dus geen noodfonds? Nee, nee dat is geen noodfonds. Dus, het, het, het, het, dus ik denk eerlijk gezegd dat de gedachte van de vinnen, van wij willen wel garanties verstrekken, maar we willen ze ook weer weer terugkrijgen als garanties, ja, dan, dat, dat kan niet. En dat had net zo goed vanaf het begin duidelijk gemaakt kunnen worden. Um, en ik vraag me werkelijk af wat, wat de regeringsleiders hiermee nu uh, beogen. Um, dit moet terug in de doos, maar dat zal natuurlijk nu in Finland... nu die ministers dat zo pontifikaal verklaard hebben, um, op problemen stuiten... Dus het had eigenlijk nooit in gang gezet moeten worden. Nou ja, maar u raakt er wel een belangrijk punt, want hoe moet het nou verder gebeuren? De Finnen die kunnen waarschijnlijk niet terug, althans, die hebben het idee dat ze een echte heldere afspraak hebben. Nederland wil dat blijkbaar niet, maar hoe moet het dan verder? Nee, ik denk dat geen van de andere Donorlanden dat zal willen. Dus het, je kunt natuurlijk niet zo met z'n allen garant staan om de in Griekenland op te lossen... en dat dan één land zegt, maar ik doe niet mee. Dat, dat, dat, dat kan niet. Um, dus, dus dat is inderdaad een groot probleem. Maar ja, daarom zijn er ook... De, de complete vaste Kamercommissie heeft nu in een, uh, ja. uh, gevraagd... om, om uh, aan het kabinet een hele lijst vragen om opheldering. En ik heb net de persconferentie van de minister-president gezien... en ik kon eerlijk gezegd in touwen vastknappen wat er nou nog de logica van is. Ja, maar wat betekent dat dan uiteindelijk voor de steun van zowel GroenLinks... als de Partij van de Arbeid? Eerst maar even GroenLinks, mevrouw Van Gent. Nou ja, ik moet u zeggen, ik ben het met de heer Plasterk eens. Als dit uh, zo is, de, de deal met Finland, dan is er eigenlijk geen noodfonds, uh, zou je kunnen zeggen. Maar dan is dat een afgang voor Europa. Mij lijkt dat Europa echt de handen in één moet sluiten... voor een collectieve afspraak om dit probleem op te lossen... en ook dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Dus zonder oplossing geen steun van GroenLinks? Nou, ik moet u zeggen, laten we eerst eens even goede ophelderingen krijgen van het kabinet. Maar het kabinet moet ook weten ja, dat wij ook dit weer heel serieus nemen... en dat wij er niet gerust op zijn als dit zo blijft doorgaan. Dus dat is wel een taak voor hun om voor maandag 12 uur op te helderen. En wat is de politieke conclusie van de Partij van de Arbeid, meneer Plasteren? Nou, ik denk dat het, dat het totaal helder is dan een pakket waarin de Nederlandse burgers belasting betalen als garantie staan voor de garanties die Finland verstrekt. Dat zal in Nederland niet kunnen, maar dat zal ook in, in je hoort nu ook al verschillende andere uh, landen, zoals Oostenrijk, die, die zullen dat ook niet accepteren. Ik denk dat de Duitse burgers dat ook niet accepteren. Dus dit dus plan is mij... onhaalbaar. Ja, maar dat, dat ja. gaat het ook niet worden. Dat is glashelder. Oké, okay. nou goed, uh, het, gaat weer, het gaat weer verder. Ja. Voor 12 uur moeten ze op maandag opheldering uh, hebben gegeven. Ik uh, dank u wel alle twee uh, voor okay. de reactie. Plasterk en Vagent. Partij van de Arbeid en GroenLinks was dat. Dan in België. Het Belgisch Koninklijk Paar heeft hun vakantie in Italië onderbroken... vanwege de ramp op de kop op. Ze zijn teruggevlogen naar België... omdat ze de slachtoffers een hart onder de riem willen steken. Onze correspondent uh, Tijn Sadeh is nog steeds daar in Hassel. Uh, Tijn, zijn ze al aangekomen trouwens? Het nou, bezoek van het Koninklijk Paar is eigenlijk al uren in nevelen gehuld. Eerst zouden ze om kwart over vijf, toen om half zes aankomen, toen kwart voor zes, toen zes uur. Dan nou krijgen we ineens eh, als journalisten hier allemaal te horen dat ze op wat voor manier dan ook toch al op het festivalterrein zijn. Daar waar eh, ja, de grote schade is, daar waar eh, de rampen... Eh, heeft plaatsgevonden. Uh, we mogen er niet bij zijn. Cameramensen is zelfs door de politie gevraagd om zelfs de camera's niet te richten op het terrein waar het Koninklijk Paard dus nu uh, ja, uh, is. Uh, ik neem aan dat er toch wel een Vlaamse televisiecameraman bij zal zijn. Want dit moet natuurlijk toch ook wel vastgelegd worden. Maar ja, zo eindigt hier uh, de dag. Uh, er is ook wel uh, plaats, ook uh, langzaam aan voor wat te wrangen, humor. Mensen die hier uh, na een dag nog steeds zijn en nog niet weg uh, zijn gekomen, die zijn bier gaan drinken. Uh, er worden veel verhalen uitgedeeld, ook wat ja, nogmaals wrange humor. Ik sprak net een groepje Vlaamse jongens en die zeiden met hun pukkelpopbandjes, uh, uh, hun polsbandjes om: zou het niet een goed idee zijn dat wij uit loyaliteit met deze bandjes ook welkom zouden zijn op Lowlands? Nou ja, ik uh, geef dat idee maar mee. Daarnaast is er natuurlijk ook uh, gewoon verdriet om wat hier allemaal gebeurd is. Vijf doden en nog veel gewonden. Ja, maar de koning, hè? Dat, dat, dat snap ik toch nog niet uh, helemaal. Spreken ze dan nog uh, met, uh, met mensen? Wij weten helemaal niets. Uh, ik kan er niks meer van maken. Wij, wij, wij zijn niet geïnformeerd over hoe dat bezoeker eruit zou zien, met wie hij gaat praten... Uh, naar mijn idee is de Koninklijk paard via een achteruitgang uh, toch uh, binnengekomen. Er, zal, er één of twee, uh, zal in ieder geval één cameraman bij zijn. En dat is natuurlijk toch uh, voor het plaatje. En dat zal uh, vanavond ook wel uh, op de Belgische tv uitgezonden worden. Maar nee, we weten ervan niets. Dankjewel dan voor dit moment. Tijn, Tijn Sade was dat. Koning albert bezoekt dus een verlaten pukkelpop... zonder dat we precies weten wat hij daar doet. Maar het feest bij Lowland is in volle gang. dadelijk een reportage. Erwin de Hart, de wegen zijn weer vrij, althans de A2 en de A15? Uh, ja, de A2 is, uh, is, is wel vrij. Maar de verbindingswegen naar de A15 op de A2 bij Knoopendel... die zijn nog tot uh, naar verwachting. Uh, half zeven is het nu, door Rijkswaterstaat afgegeven... zijn die afgesloten nog steeds. En de langste file op dit moment is door het andere ongeluk... op de A67 Venlo richting Eindhoven, bij Geldrop, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Dan Dat andere festival, dat Lowlands Festival in Biddinghuizen, dat is begonnen. Hoewel, het is op een ingetogen manier begonnen. Bezoekers en organisatie zijn onder de indruk van de gebeurtenissen in België. De bijdrage is van Paul Sanders. Om 1 uur gaan de poorten open van Lowlands. Het, festival, het driedaagse festival in Bellinghuizen is begonnen. Maar voor sommige bezoekers is het toch eventjes wennen na de avond van gisteren. Na het gebeuren in Hasselt op Pukkelpop. Waar mensen om het leven kwamen nadat dat een tent is ingestort. Ja, ja, we hebben het nieuws wel even gevolgd. En uh, uh, ja, kijk, kijk, meer dan, dan er even over nadenken en met elkaar bespreken. van hoe, hoe vervelend dat is, is het ook niet. Meer kunnen we ook niet doen. We, we, we, we kunnen het niet terugdraaien, natuurlijk, nee. dat soort dingen. Dus, uh, dus ja. Ja, we staan best stil en meer ook niet. En nu proberen we dan een positieve vibe te creëren met elkaar, denk ik maar. Ja, wat is het een ja. klein dompertje? Ja, ja ne, toch wel, je merkt toch wel eventjes. Maar, maar ik merk toch, ja... Hoewel zo'n groep zet zich... Met zo'n grote groep zet zich er al wel snel overheen, denk ik. Het overwel. leven gaat door, zeg maar. Ja, ja, tuurlijk. Dat is met alles. Maar goed, bedoel, er is zoveel weer problematiek. Dus we, we, kunnen, we kunnen natuurlijk overal bij stilstaan. Maar dat is een deel van het leven ook. Dus uh, ja, ja, maar ver, ja, vervelend. Maar uh, ja, we gaan nu... Uh, Goed feest voor maken de komende drie, uh, drie dagen. Dus. Nou ja, Je wil er eigenlijk niet aan denken. Want ik bedoel, het bepaalt toch ook wel jouw festival. En, en zoiets kan maar altijd hier, gebeuren. Ja. Dus ik denk misschien na dit weekend. Maar nu liever niet. Het is een ongeluk natuurlijk. Hè? Het kan overal gebeuren. Ook hier. Maar uh, heb je nou een onveilig gevoel? Of valt het wel mee? Nee, ja, ik denk dat er altijd zo'n kans is. Maar goed, uh, ja. Ja, er, is altijd, ja, er ligt er altijd gevaar te loer. Ja, kan je en als dan de eerste optredens beginnen in de verschillende tenten op het terrein, wordt er ook even stilgestaan bij wat er in België is gebeurd. Uh, we kennen die organisatie als een hele goede organisatie, als hele goede collega's. Ons medeleven pakken ook uit naar slachtoffers die daar gevallen zijn, jullie vrienden, vrienden, de organisatie van punt op publiek uh, van punt op wat daarbij was. En uh, zij hebben een hele moeilijke beslissing moeten nemen. Zij hebben een hele moeilijke beslissing moeten nemen om dat festival af te passen. Lowland start gewoon door in erbij.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 Vanaf Lowlands was dat een bijdrage van Paul Sanders. Een onafhankelijke Chileense commissie heeft vastgesteld... dat er veel meer mensenrechten, eh, mensenrechten schendingen zijn begaan... tijdens het bewind van generaal Pinochet dan eerst werd aangenomen. De voorzitter van de commissie die zegt dat er met het onderzoek een nieuwe stap is gezet om in het reinen te komen met de mensenrechten schendingen tijdens de dictatuur. Telefoon nu, Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen. Marion, uh, het is onder Pinochet dus nog erger geweest dan we eigenlijk allemaal al hadden gedacht. Ja, het is ongelooflijk, hè? Dat je het pas zoveel jaar later ontdekt. En het is niet zomaar meer, het is een kwart meer slachtoffers dan tot nu toe uh, werd aangenomen. Uh, het totaal van slachtoffers komt nu op 40.000. Uh, wat er gebeurd is, is dat er de claims zijn onderzocht van 32.000 mensen. En daar uh, heeft de commissie van gezegd, ja, 10.000 mensen uh, zijn bewezen ontvoerd door doodsescades van de militaire politie... Er zijn bewezen gemarteld dagenlang, soms maandenlang. En uh, er zijn ook schijnexcuties gevoerd, ge gevoerd... of op het nippertje mensen ontkomen. En uh, ja, dat staat dus op 9.800 mensen. Ja. Meer dan werd aangenomen. En, en waarom is dit uh, dan uh, onderzocht? Waarom is dit nieuwe onderzoek nu gedaan? Ja, kijk, het, het, de, de, de schaduw van Pinochet ringt toch nog altijd over, over Chili. En ja, dit betekent dat het klimaat een beetje rijper is geworden. Uh, het is natuurlijk al twintig jaar dat die man is opgehoofd en al een jaar of tien dat hij dood is. Uh, maar bijvoorbeeld de grondwet spant nog steeds van Pinochet. Uh, maar je ziet ook om, om, omringende landen in Zuid-Amerika proberen ze in het Rijnen te komen met dat donkere verleden. Uh, en uh, de wetgeving ook in Chili begint nu een beetje aangepast te worden. Dus uh, ja, je ziet dat zo langzamerhand de rolluiken worden opgetild. Uh, wat, wat bedoel je dan met de wetgeving moet worden aangepast? Nou, wat, wat, wat onder. Kijk. Uh, een aantal uh, militairen die natuurlijk altijd uh, amnestie hebben gehad, die beginnen toch langzamerhand, druppelsgewijs, achter de tralies te verdwijnen. Nou, niet echt achter de tralies meer op huisarrest, maar toch, ze krijgen strafmis. En uh, wat het betekent voor de overlevenden van nu, is uh, dat ze een pensioen krijgen van 260 dollar per maand. Natuurlijk ook nog niet om over naar huis te schrijven na alles wat je mee hebt gemaakt. Maar ja, dat betekent voor de, op dit moment de rechtse uh, uh, president... dat hij toch wel in de beurs moet tasten. Want het gaat toch wel weer om uh, zo'n bijna 10.000 mensen... die 220 dollar per maand aan schadevergoeding krijgen... zolang ze nog leven. Dankjewel, Marjon. Marjon van Rooyen, was dat. Dan nog nieuws uh, over die kleine... Zzz, u weet het wel, de mug. Zitten we met z'n allen te wachten op een muggenplaag? Nee. Maar toch besluiten ze bij Altera in Wageningen... om er nog een paar meer uit te zetten. Onze verslaggever John Swarbrug zocht uit waarom. Je zit op het terras, lekker een rozeetje te drinken. Het is wel lekker met dit weer, eindelijk. En ineens voel je een behoorlijke jeuk op je benen. Of misschien nog wel erger. Je hebt je ramen openstaan, want het is een beetje warm s'nachts. En dan hoor je dat geluid. Het is misschien wel het meest irritante beestje dat we kennen onderzoeker Piet Verdonkschot van Alterra in Wageningen. En nu gaat u er nog een paar bij uitzetten. Waarom doet u dat? We willen weten hoe ver ze kunnen vliegen. En hoe ze met de beplanting die, die vliegafstand kunnen beïnvloeden. Zodat uh, ze eigenlijk bij de bewoning weggehouden kunnen worden. Well, het is natuurlijk wel handig om te weten hoe ver zo'n mug kan vliegen. Zodat als er gebouwd gaat worden binnen een vijver, dat dat bijvoorbeeld niet binnen een straal van 400 meter gebeurt. We staan hier in een veld. Ja. Een mooi groot veld. Vier tenten, klamboetenten, Daar zitten ze in? Daar zitten ze allemaal in, ja. En hoe gaat u ze nou bekijken? Want die tent gaat straks open, dan vliegen ze uit. En hoe gaat u nou meten hoe ver ze komen? Als je nu rondom u heen kijkt, dan ziet u overal uh, kleine witte netjes hangen. In welke richting je ook kijkt, zie je netjes hangen. Er zijn er bijna 50 vallen. En uh, daar komt een klein pluimpje koolzuur uit. Alsof er daar een mens staat. Die steek me gegaan op die... Uh, vallen af. En, en het laatste netje, hoe ver weg staat het? Het laatste netje staat op 400 meter en er staat helemaal geen tegen de, de grift aan. U verwacht in ieder geval niet dat ze verder vliegen dan 400 meter? Nee, nee, ik verwacht zelfs niet dat ze verder vliegen dan 200 meter. Nou, had u hier 300.000 larven uitgezet, eitjes, ja. eitjes, en daar zijn er maar 8.000 van uitgekomen. Geluk voor ons, minder muggen, maar een beetje pech voor u. Een beetje pech wel, want we hadden liever een, een, een factor 4 meer gehad. Maar het weer heeft ons erg parten gespeeld, dus we hebben heel erg veel verlies gehad. Dus we hebben nu wat, moeten het nu met wat minder doen. Nou is 8.000, misschien zijn het er wel 10.000, dat zullen we nooit echt weten. Maar rond die, dat getal gaan we vanuit. Daar kunnen we prima het onderzoek mee doen. En we hebben nog geluk gelukt erbij. Onze greppel voor de tenten levert ook nog extra materiaal en die gaan we nu in het onderzoek betrekken en dan uh, hebben we voldoende aantallen. Een gelukje bij een ongelukje. Ja. U gaat nu de tent openen en dan zullen we eens kijken wat er gaat gebeuren. <truimert> Meneer van de tent is nu open. Hij gaat er vanaf. Ik zie eigenlijk helemaal niets gebeuren. Nee, dat klopt. Dat hadden we ook verwacht. Ik had het al aangekondigd. Er zijn twee dingen. Muggen vliegen niet in wolken. En muggen vliegen niet als het uh, oh, nog zonnig is. En, uh, en zeker niet als er nog wat wind staat. Het is nu gelukkig zonnig eindelijk. Uh, er staat wat wind. En het is dus eigenlijk gewoon dag. En muggen vliegen vooral in de schemering in, in de ochtend en in de avond. Uh, je wordt ook meestal gestoken als je s'avonds op je terras zit, niet overdag. En uh, dat zie je dus hier ook gebeuren. De muggen hebben coniferen gekregen, daar zitten ze nu allemaal in. En ze zitten rondom de bakken in het gras. En ze uh, zullen zich ook niet verder verspreiden dan vlak rondom de tenten... tot het schemering wordt en dan gaan ze zich pas verspreiden. Eigenlijk een beetje wachten tot het donker wordt. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Oeh, <laughs> ah, dat wordt er toch een minder. Dat is jammer voor het onderzoek. Is, maar die tellen we even mee. Ik zal een graasje extra zetten. De onderzoeker en John Sabach over de muggen. Dus de muggen die worden uitgezet in Wageningen. Kasper Kooi, bij uh, de volgende, met het volgende programma, namelijk de avondspits. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, goedenavond Bert. We gaan het hebben over vertrouwen. Want daar gaat het om in het leven, maar ook in de economie. Zo horen we deze dagen steeds weer. Ik praat er zo meteen over met een economisch psycholoog... over het brein achter de economie dus. En we hebben er allemaal wel eens last van, van stress. Maar hoe zorg je ervoor ja. dat die stress van je werk... Heb jij daar nooit last van? Ik heb er nooit last van, behalve als er zo'n mug is, hè? Ah, dus onmogels, ja. dat, dat kan behoorlijk veel stress opleveren. Hey, ik, ik heb wel eens stress op mijn werk en dat neem ik wel eens mee naar huis. En dat schijnt niet goed te zijn, zo meteen tips om daarvan af te komen. Maar eerst het eh, NRCNAL. Radio. Luister, je hebt twee soorten managers. Managers die hun ideeën met anderen delen. En nog een keer, en nog een keer, en dan nog eens. En je hebt managers met overtuigingskracht.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 hebben de week met stevige verliezen afgesloten. In Amsterdam was de slotstand van de AEX-index 1,9 lager. Eerder op de dag stond de index op een verlies van 3,5 De verliezen op de beurs in Parijs, Frankfurt en Londen... waren tussen de 1 en ruim 2 procent. De beurzen blijven kampen met een groot gebrek aan vertrouwen... en de angst voor een nieuwe wereldwijde recessie. De olielekkage onder een platform in de Noordzee... is vrijwel onder controle. Volgens Shell is het gelukt de klep te sluiten... waaruit olie in zee stroomt. De vorige week werd het lek ontdekt... en sinds die tijd is een hoeveelheid van ongeveer 1300 vaten olie in zee gestroomd. De auto waarmee Carstatus twee jaar geleden een aanslag pleegde in Apeldoorn... moet worden vernietigd. Dat heeft de rechter bepaald. De familie van Tatus wilde de auto terug hebben... om te voorkomen dat die zou worden tentoongesteld. Twee musea hadden belangstelling. En de Belgische tennister Kim Kleisters heeft zich afgemeld voor de US Open. Ze kan haar titel niet verdedigen vanwege een blessure... Kleisters liep onlangs in Toronto een scheurtje in een buikspier op. Ze melden zich daarom af voor, de, voor het Masters-toernooi van Cincinnati. En ook de US Open, die eind deze maand begint, komt te vroeg voor Kleisters. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Erwin Krol. Stapelwolken, zon, 18, 19 graden. U gaat duidelijk een heerlijke avond tegemoet, want die stapelwolken verdwijnen. En hebben we vannacht een klein beetje bewolking, maar vooral ook een paar mistbanken. En het wordt een graad of 10 op een enkele plaats 8 Morgen overdag heel veel zon. Een enkele stapelwolk, een klein beetje sluierbewolking. Maar de zon die overheerst, de waarde zwakker tot matige naar zuid draaiende wind. En daarmee wordt het morgen 21 tot 25 graden. Echt een prachtige dag. Zondag begint heel erg mooi. Ik denk ook de eerste helft van de middag is prachtig. De temperatuur die rent omhoog. Ik denk dat het op heel veel plaatsen 6, 27 graden gaat worden. Maar dan gaan er een paar regen- en ontstaan. Dat kunnen... Hele zware buien zijn. Dus houdt u zondag vooral de berichtgeving in de gaten. En daarmee wordt de zondag dan afgesloten. Dan hebben we maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Elke dag is wel een regel of een onweersbui mogelijk. Maar het blijft toch altijd smiddags zo'n 2, 23 graden. En de zon blijft schijnen de zomer. De ANWB Verkeersinformatie. Uh, ja, er staat 54 kilometer nog op de weg. Ik noem even de bijzondere files op. De file op de A2 uh, richting Den Bosch, na aanleiding van het ongeluk bij Del. die is opgelost nu. Het onderzoek is namelijk afgerond en alle wegen zijn net weer vrijgegeven. Ook op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom, daar was een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die weg is ook weer net vrijgegeven. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom staat nog wel 10 kilometer file. A67 Turnhout richting Venlo, dan 7 kilometer, ook na een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook nog wel dicht. En ook op de A67 Venlo richting Eindhoven, bij Geldop, 7 kilometer file. En ook daar is nog steeds de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kasper Kooi. Rustig blijven bij duizelingwekkende beursgrafieken. En vervelende collega's verpesten je relatie thuis. Ook vandaag weer lagere standen op de beurzen. Je zult er hoofdpijn van krijgen. Goedenavond, dit is WNL's Avondspits. Live vanaf onze redactie in Amsterdam. Ja, en wat helpt in tijden van crisis is herstel. Herstel van vertrouwen, want... Economie is voor een groot deel psychologie. Daarom nu verbinding met Tilburg. Daar zit uh, economisch psycholoog Fred van Rij. Goedenavond. Ja, goedenavond. Klopt toch, hè? Economie is voor een groot deel psychologie. Ja, dat is mijn mening wel. Uh, hoewel niet alle economen dat delen. Er zijn ook economen die vinden dat economie... eigenlijk een soort natuurwetenschap zou moeten zijn. Hè? Net als natuurkunde of wiskunde. Dus uh, puur zakelijk... Kwantitatief. Ja. En wij vinden, nee, het is een gedragswetenschap. Het gaat over het gedrag van beleggers, consumenten, ondernemers. En dat is uh, ja, gewoon subjectief gedrag, net als psychologie. Ja, want je doet een bepaalde aankoop ja. met een bepaalde be gedachte. daar heb je bepaalde motieven voor. En als je wat pessimistisch bent, dan uh, stel je de aankoop nog uit. Of uh, zeg je hem zelfs helemaal af, omdat je bang bent voor de toekomst. We kunnen ook heel impulsief uh, uh, spullen kopen. Ja, impulsaankopen komt ook voor dat je opeens iets geweldig mooi vindt. Uh, meestal is dat de vormgeving van een product. Of het product is heel populair. Denk aan de Apple-producten bijvoorbeeld. Die uh, op een of andere manier door veel mensen als heel goed gezien worden. Um, en dan komt het voor dat mensen heel impulsief geld uitgeven... waar ze soms ook later weer spijt van krijgen. Dus je moet een beetje de mix zien tussen uh, impulsiviteit... wat uh, ook een normaal menselijk eigenschap is... en bedachtzaamheid, uh, beredeneerdheid, die, uh, ja, waar we ook uh, mee ben uitgerust zijn, om zo te zeggen. Dan gaan we het hebben over de recessie. Want vanochtend nog waarschuwde Bernard Wintjes... voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW... voor een recessie als het vertrouwen niet herstelt. Ja, hoe doe je dat, vertrouwen herstellen? Ja. Ja, het is niet zo eenvoudig. Uh, vertrouwen verliezen, dat gaat vele malen sneller... dan uh, vertrouwen herstellen. Je moet weer voorbeelden laten zien dat het weer goed gaat. Hè? Lichtpuntjes die uh, mensen weer moed geven... en weer een perspectief bieden op de toekomst... En die zijn er op het ogenblik niet veel, of bijna niet eigenlijk. Uh, we hadden nog het lichtpunt, uh, de werkloosheid is laag, uh, de economie groeit weer, onze export doet het raar aardig. Ja. Maar die lichtpuntjes zijn ons ook afgepakt hè, de laatste week. Dus het is heel weinig uh, positief perspectief op dit moment en dat heb je wel nodig voor vertrouwen. Je ziet dat de regeringsleiders zoals Rutte en, en de Jager dat ook proberen te doen. Die zeggen, nou, als we even wat strakke regels opstellen voor het stabiliteitspact van de van de euro, en we houden ons eraan, dan gaat die euro weer als een tierelier. Het gaat weer geweldig. Ja. Die schetsen dus altijd een positieve toekomst... als we maar even door de hete, hoe noem je dat... door de moeilijke klus heen bijten. En dat moet je ook doen als politicus. Want als je als politicus zegt, ik zie het niet meer zitten... dan uh, houdt alles op. Ja. Deze week hebben we dat sorry-debat gehad hè, van, van, van Mark Rutte in de Kamer. Er ging ja, over de steun ja. aan, aan Griekenland, een bedrag wat een rekensommetje. Dat ging de hele tijd over dat rekensommetje. Uh, dat draait ja. er natuurlijk ook om vertrouwen. Ja, en, en ik vond dat uh, op dit moment heel ongelukkig. Maar je ziet dat ze heel slim uh, de zaak zo draaien... dat ze zeggen van, er was eigenlijk al een afspraak over... dat begrotingstekort in de landen van de Europese Monetaire Unie... En nu gaan we pas eigenlijk die uh, afspraken goed uh, uitvoeren. Nu gaan we ze pas goed sanctioneren als een land zich daar niet aan houdt. Dus eigenlijk zei hij, er is geen nieuws onder de zon. Alleen we gaan onze regels nou wat strakker gebruiken. En dat is natuurlijk een slimme truc om uh, zowel de PVV als de pro-Europa mensen uh, allebei uh, als het ware uh, te bedienen. En ik ben bang dat dat debat nog een, uh, een staart krijgt uh, door de rol van Finland. Hè, door die aparte afspraken die Finland gemaakt heeft met Griekenland. Um, en dat houdt ons heel erg bezig. Dat uh, tast het vertrouwen aan. Nee, want dat doet ook wat met de en beeldvorming natuurlijk. dat is eigenlijk natuurlijk. hoofdzaak. Ja, ik vond het heel positief dat uh, Bernard Wientjes samen met Agnes Ungerius uh, naar het torentje ging. En dat gaf eigenlijk aan, we hebben onderling natuurlijk wel onze tegenstellingen, onze discussies... Maar dit is zo belangrijk, daar uh, gaan we even bovenuit steken, als het ware. Ja. We gaan samen naar de minister-president. Ja, en ja, ze kwamen uh, gezamenlijk naar buiten uh, met de tekst... Ja. we moeten de euro redden. Ja, dus uh, een hoger belang voor dat hen weer bindt, als het ware. En niet de tegenstellingen over pensioen en over cao's... die uh, vaak een tegenstelling is, natuurlijk tussen werkgevers en uh, werknemers. Ja. Ja. Heeft u het in deze tijden trouwens als, als, als economische psycholoog... het nou ook drukker? Ja, het is wel drukker, ja. Dat is eigenlijk al een paar jaar zo. Um, als er ja, zeg maar een, een probleem is in de economie... Dan, dan werken die economische modellen ook minder goed. Ik denk aan de modellen van het Centraal Planbureau bijvoorbeeld. Die zijn vaak gebaseerd op continuïteit... op het doortrekken van uh, effecten uh, in, in de tijd. En bij dit soort plotselinge veranderingen... Uh, dit soort, uh, ja, je zou bijna zeggen, crisis... Um, gelden die modellen veel minder... En dan zie je dat, uh, dat wij gebeld worden om zo te zeggen. Ja, want het is niet het is alleen, alleen maar over, wiskunde natuurlijk. ziet het eigenlijk bij die consument? Nee, het is geen wiskunde. Het is uh, een gedragswetenschap. Ja, meneer, ja meneer van Rij, blijft u bij ons. We praten zo meteen verder. De beurs zelf, de Ajax is uh, 1,9 procent, 2 procent lager gesloten op 274 punten. Peter Six van Alex Vermogensbank. Goedenavond. Goedenavond, Kasper. We hebben het over vertrouwen en daar draait het ook vandaag weer om, hè? Ja, dat draait het. Nou, we begonnen op zich goed, hè. We openden eigenlijk maar ietsje lager. Maar je ziet dat dat dan toch in een uurtijd gewoon nog negen punten daalt in de index. Ja. Gelukkig zijn we redelijk teruggekomen. In Amerika, ja, we staan in de Dow 0,3 lager. Uh, dus het echte bloed lijkt eruit te zijn. Maar als het over vertrouwen gaat, dat is er nog niet. Nee, laten la uh, euh, we even kijken naar waar er geen vertrouwen in is. In ieder geval niet in financiële instellingen vandaag. Nee. Als je kijkt naar de, naar de credit default swaps, hè, dat zijn de verzekeringspremie op, uh, op financiële instellingen, die zijn weer hoger. En dat gaat dus over, zijn ze in staat om hun schulden terug te betalen? Uh, de leningen die ze uit hebben staan, dat is weer hoger geworden. In de industrie is ook geen vertrouwen? Nee, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk een paar grote Amerikaanse banken, die hebben duidelijk hun, uh, hun groeiverwachtingen voor de, voor de economie naar beneden bijgesteld. En, uh, en dat werkt nu gewoon heel hard door. En je ziet het geld eigenlijk gaan naar de vluchthavens die er zijn zoals goud. Gisteren 18,80 per troy ounce, 1880 dollar. Je ziet het ook dat het naar de, de Swiss franc bijvoorbeeld gaat. Ja. Daar is nu de tweejaarsrente drie dagen op rij negatief. Nou, Dat is heel bijzonder. En het is vandaag ook weer gestegen ten opzichte van ongeveer, ongeveer alle andere valuta's. Um, ja, de rentes die, die zijn ontzettend laag de 10-jaars-Nederlands-rente staat op 2,5 En dat is echt in vergelijking met een maand geleden bijna een procent lager. In Amerika is gisteren zelfs even onder de 2 gehandeld in de 10-jaars-rente. Dus mensen hebben behoefte aan dan maar de veiligheid van de 2 over 10 jaar. Ja, dan dat ze, ze nu in aandelen gaan. Want daar hebben ze dan wel weer vertrouwen in. En uh, goud hebben ze ook vertrouwen in, hè? Een record gehaald ja. weer. Nu iets is ja. lager, geloof ik. Ja, het zak nu weer wat weg, maar die, die high is neergezet. Nou, wat ook nog een goede vertrouwensmeter is, dat is natuurlijk de fix, hè? De, de volatility index. En eigenlijk heeft die het hele jaar zo, zo rond de 2025 gestaan. Wat is dat? Dat is de bewegelijkheid van de aandelen. En simpel gezegd zou je mogen zeggen dat als het rustig is, dan is die index laag. En als er angst in de markt komt, dan zijn mensen bereid om meer... Hm. voor opties te betalen. Nou, en die, die schoot omhoog uh, tijdens Fukushima. Maar die kwam toen ook heel snel weer terug. Ja, en die heeft nu, uh, gisteren is hij richting de vijfde gegaan. Nou, en dat is, uh, dat is ontzettend hoog. Kijk, nou, dank voor uh, deze positiviteit. En uh, uh, een fijn weekend. Uh, rust uh, lekker uit, zou ik zeggen. Peter Six van Alex van bedankt. Ja, terug naar Fred van Raai, economisch psycholoog in Tilburg. Nou, Dat hele beurswereldje. Hè? Uh, mensen doen de aandelen in de verkoop, lijken raadloos. Het is ook een soort van gedrag, toch? Ja, dat treedt ook op. Um, je zou ze eigenlijk kunnen zeggen... beleggers uh, zouden graag de toekomst willen kennen. Helaas uh, weten ze dat niet. Dus ze proberen alle informatie die ze kunnen krijgen... over uh, regeringsleiders, over afspraken, alle economische cijfers te lezen en te begrijpen en, en eigenlijk daarmee de toekomst te voorspellen. En dat lukt niet altijd. Dus je moet ook de toekomst voorspellen, niet alleen aan die cijfers... maar ook aan het gedrag van anderen. En dan komt dat kudde idee van als alle mensen dit doen... als alle beleggers die kant op hollen, dan zal dat wel goed zijn. Hoor. Dan zit daar waarschijnlijk een reden achter. Laat ik ook maar meegaan. Nou ja, het is een soort Terwijl, van nieuwe waarheid die dan ontstaat. Ja, ja. Terwijl... Hele slimme beleggers werken vaak anticyclisch. Die zeggen: we gaan er juist tegenin. Als iedereen naar links gaat, gaan wij naar rechts. En dat kan wel eens heel nuttig zijn. Ja, want daar valt geld dus niet mee te verdienen. We kunnen achtervolgen. En daar valt ook vaak geld mee te verdienen. Ja. Of ook wel eens te verliezen, natuurlijk. Er, er, er wordt ook vaak uh, in, in, in de analyse van de crisis uh, met een beschuldigd vingertje gewezen naar ons, de media. Uh, want uh, wij zouden de crisissfeer vergroten. Is dat ook zo eigenlijk? Daar zit wel een kern van waarheid in. Hè. De kranten en. Ook andere media, radio, tv, die zijn geneigd om uh, negatief nieuws, hè, ongevallen, oorlogen. Uh, eigenlijk dit soort dingen te publiceren. En zelden of nooit positief nieuws, af en toe wel eens hoor. Maar. Um, nou ja, we doen ons best de... hier. Ja, ja, ik begrijp het. En negatief nieuws is, zo, is ook vaak interessanter. Hè. Een ramp is belangrijker dan het bericht dat alles goed gaat. Natuurlijk. Dus van nature ga je dat doen. Maar daardoor ontstaat wel bij de luisteraar en bij de lezer het idee dat, uh, dat de wereld uh, behoorlijk slecht met elkaar zit. En dat we de verkeerde kant op gaan. En dat effect, dat kun je als media denk ik niet, niet goed voorkomen. Um, je kunt niet, of je zou bij elk negatief nieuws ook een positief lichtpuntje moeten geven. Zo van, er is een ramp gebeurd, maar uh, alles is onder controle. Zoiets zou je kunnen doen. Nou ja, we hebben afgelopen week Europa meegemaakt. Je kan niet bepaald zeggen dat Europa daadkrachtig is geweest de afgelopen tijd. Nu zijn Merkel en Sarkozy bij elkaar gekomen. We hebben daar besluiten genomen. En daar wordt vervolgens dan ook niet echt heel erg positief op gereageerd. Terwijl dat toch eigenlijk wel positief nieuws is. Ja, vind ik ook. Want met name voor Sarkozy, die heeft toch wat autonomie van Frankrijk opgegeven... voor het goede doel van de, het redden van de euro. Hè? Um, het is natuurlijk een enorm experiment om een gemeenschappelijke munt te hebben... met 17 landen die allemaal een eigen economisch beleid voeren. Dat is nog nooit eerder vertoond. Hè. De dollar in Amerika, dat is, ja, Amerika is veel homogener. De staten in Amerika hebben niet apart beleid. En dat was vooral ook de kritiek op de euro... dat wij uh, een gemeenschappelijke munt proberen te krijgen... met al die verschillende landen zorgvuldig in begroting en, en in uitgaven. En soms wat minder zorgvuldig. Zuid-Europese landen die gewend waren aan inflatie. Als het misging, nou ja, dan drukten we geld bij en dan ging het weer. Dus die moeten die discipline nog helemaal gaan leren. Het is. Um, en wat me ook verbaast is dat men zo lang heeft gewacht. met ingrijpen in, uh, in landen als Griekenland. Ja, want dat zag je natuurlijk. van verhalen aankomen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En ja, wij gaan natuurlijk. Dat zag je vijf jaar geleden al. Wij gaan hier in het, uh, in, het, uh, in het noorden van Europa misschien ook heel andersom. psychisch gezien met geld. dan de mensen in het zuiden van Europa. Ja. Ja, het zuiden. we hebben toen onderzoek gedaan toen de euro kwam, tien jaar geleden. Toen bleken de mensen in het zuiden van Europa het gevoel te hebben... we komen nu in een grotere economische eenheid met een stabiele munt, geen inflatie. Onze zorgen zijn voorbij. We zitten nu in een, goed, in een goede omgeving. Maar ze hebben toen niet gezien dat er ook eisen aangesteld worden. Niet alleen maar voordelen, maar ook nog een paar nadelen aan zijn. En dat ze zich moesten houden aan de regels wat in Italië niet uh, altijd gangbaar is, laat ik het voorzichtig zeggen. Nou ja, zelfs in Frankrijk uh, hebben ze zich jarenlang niet in aan Frankrijk de begrotingsregels gehouden. Nee. Hm. En als het economisch goed gaat, dan, dan, ja, dan kun je dat hebben natuurlijk. Maar als het wat tegen zit, dan heb je meteen een groot probleem. Ja. U bent uh, psycholoog. Stel het eens voor. Europa komt bij u op de divan liggen. En u moet een diagnose stellen. Wat zou u dan zeggen? Ja, ik zou zeggen, um, door deze gebeurtenissen... En ook met name door de steun die nu nodig is voor de Zuid-Europese landen en Ierland. Um, Europa is zijn zelfvertrouwen eigenlijk kwijtgeraakt. Uh, het vertrouwen van de euro is misschien wel een betere munt dan de dollar. Dat gevoel dat we hadden, die concurrentie met de dollar, nee. dat zijn we kwijtgeraakt. We zitten nu een beetje op het niveau van laten we hopen dat we het overleven. En dat is een veel zwakker, veel minder zelfvertrouwen uitstralend uh, standpunt. Hè? Dus stel dat ik de psycholoog ben voor Europa wat ik gelukkig niet ben, op, maar dan zou je uh, Europa moeten leren... om uh, met die tegenslagen om te gaan... en uh, met wat oefeningen weer wat zelfvertrouwen op te bouwen. Kunnen we is nou een vrij de, ja, Kunnen we wat leren van de, van de Aziatische markt? Eigenlijk, de Chinezen zijn op het ogenblik heel erg trots op zichzelf. Huh. Het is natuurlijk geen democratie. Het is, uh, maar ja, ze redden het wel. En Japan gaat ook redelijk goed. Waarom? Dus um, ja... Ja, Chinese, Japanners werken harder, zijn uh, ook wat uh, meer, ja, hoe moet ik dat zeggen, minder op zichzelf georiënteerd, maar meer op de groep, op het land. Dus ze hebben meer collectieve instelling dan wij. We hebben meer individuele instellingen. Het gaat vooral om onszelf in Nederland en Europa. Dus ik heb het gevoel dat die Aziaten met die collectieve instelling dat uh, nu veel beter doen. Want zij gaan ook en anders met geld om, wat je ook hoort, waarschijnlijk he? ook, ook met ja, hun eigen portemonnee. Ja. Er rijden in Shanghai ook wel uh, Rolls Royces rond natuurlijk. Ja. Maar ze, zorgen, ze hebben meer het gevoel van... ik moet ook uh, niet alleen voor mezelf zorgen... maar voor mijn familie, voor mijn omgeving. En, en mijn bedrijf. Hè. Je bent vaak in een bedrijf uh, in Japan levenslang uh, onderdak. Daar moet je dus ook voor zorgen. Um, en een paar keer in Japan geweest. Mensen gaan niet om half zes naar huis als de werktijd om is... Nee. nee, als de baas zegt, dan moet er moet nog wat afgemaakt worden. Dan gaan ze pas om half tien of elf uur naar huis. We hebben het over Azië. U zegt ook dat we wat positiever mogen zijn bij de media. Nou, misschien dan dit. Uh, want uh, ja. vandaag uh, kwam de Chinese vicepresident op bezoek bij uh, Joe Biden in, uh, in, in, in, in Amerika. En die zei, de Amerikaanse economie ja. is veerkrachtig en heeft een sterk herstelvermogen. Nou, gelooft u dat ook? Daar zit wat in... Uh, Amerika is natuurlijk niet een land met hele grote, uh, hoe zeg je dat, instabiliteit. Nou ja, het is moeilijk om uit te leggen. Uh, wij zitten een beetje met arbeidsmarkten en met uh, al die verschillende landen... met uh, soms ook nog andere munten. Amerika is wat meer een eenheid en is wat kapitalistischer. Wat ook niet goed is hoor, maar daardoor wel sneller in herstel. Dat, dat, dat heeft uh, de Chinese... Vicepresident of president gelijk in. Ja, Fred van Rij, economische psycholoog, hartelijk bedankt. Ja, vertrouwen dus, daar gaat het om vandaag. De Europese effectenbeurzen, net al gehoord, hebben de week met de stevige verliezen afgesloten. De AEX zelfs op het laatste slot van het jaar. Beleggers in ons land kunnen dus wel een flinke injectie van vertrouwen gebruiken. Dat kunnen we dus stellen. WNL's Wieger Hemmer ging vertrouwen tanken op de redactie van Beleggersbelangen. En sprak daar met de stressbestendige Karel Merks. Zelfs het uh, indrukken van de toetsen gaat met grote spoed. Het moet snel, snel, snel, snel. Eigenlijk hoeft het helemaal niet snel. We houden gewoon in de gaten uh, wat er gebeurt. Ik kijk nu eventjes naar goud op 1843. Uh, blijft elke dag een nieuwe hoogte neerzetten. Ik was even nieuwsgierig van uh, hoe het verder daarmee gaat. Want goud dat is een, een verstandige beleggingsvorm nu, hè? Uh, nee, goud was een verstandige beleggingsvorm. Goud is al twaalf jaar lang aan het stijgen. En de afgelopen... Als je het nu doet mee te laat. Als je het nu doet, ben je te laat. Waarschijnlijk is het een van de laatste bubbels die moet worden doorgeprikt. U noemt het een bubbel? Wordt over gediscussieerd? Is het wel of niet een bubbel? Goud? Nou ja, ik denk dat het een bubbel is met als reden van er is nog nooit een vermogenscategorie geweest die twaalf jaar achter elkaar gestegen is. En zoveel unieks is er nu in de wereld niet aan de hand. We hebben vaker dit soort grote schulden gehad. Ik zag net ook een beeldscherm met rood en groen, allerlei eh, diagrammetjes misschien. Ja klopt, op dit scherm zien wij alle fondsen die in Amsterdam genoteerd zijn. Het zijn de 75 grootste fondsen die in de AEX, AMX en in de ANCX zitten. Als je lang gaat kijken, word je er misselijk van. Ja inderdaad, het is net een, een disco. Je moet je niet naar kijken wanneer je het gedronken hebben, dat valt je om. U houdt van de disco? Uh, in deze tijden wel. Af en toe ontspanning is, uh, is heel belangrijk, dat je niet laat gek maken door de waan uh, van de dag. Wat me ook opvalt, u kijkt hier naar uh, die vluchtige cijfers. Ik zag net uw bureau en daar nou ja, iets uit vervlogen tijden zou je bijna zeggen. Een boek! Dat klopt! Honderden Klopt, dat klopt. Maar studeren is alles. Van in de zin van, we kijken naar het scherm, we zien de koersen bewegen... en dan gaan we mee met de waan van de dag. En af en toe is het belangrijk om gewoon een stapje naar achter te doen... wat is er aan de hand. Dus elke dag begin ik gewoon met één uurtje lezen. Het is helemaal niks, maar met een uurtje lezen... lees je toch in ruime week een boek uit, vijftig boeken per jaar. En ik denk dat wij daardoor hier redelijk wat kennis hebben... door gewoon bovengemiddelde rendementen voor onze lezers te kunnen boeken. Ja. Pikt het u zien uit waarvan u zegt: nou, dat heeft me toch geholpen, ook in deze turbulente tijden. Ja, een van de eerste dingen die ik zou willen noemen is even kijken waar ligt het boek. Dat is het. deze grote die laat zien dat er een verschil is tussen. Triumph of the Optimists. Klopt, dat er een verschil is tussen economische groei en beurskoersen. Wat heel vaak denken mensen, gaat het economisch goed, dan gaat het omhoog. En gaat het economisch slecht, dan gaat het naar beneden. Maar de waardering van aandelen is een veel belangrijker drijfveer voor koersen dan economische omstandigheden. Een voorbeeldje. In 2000 waren de waarderingen extreem hoog. Toen kregen we een halvering van de aandelenmarkt. En in 2007 kregen we weer een halvering. Waarom? De waarderingen in 2000 waren extreem hoog. En het boek heeft geleerd van, vergeet wat de economisch aan de hand is. Op het moment dat je echt belegt voor de lange termijn, is waardering heel belangrijk. Dus en is optimisme het... ook belangrijk? Want hier staat natuurlijk, de optimisten zullen zegenvieren. Klopt, maar dan moet je wel rustig zijn en, en afwachten wanneer. Want heel vaak zijn mensen optimistisch dat er in de krant staat... AX, nieuw record, elk jaar 25% erbij. En dan moet je juist niet investeren. En op het moment dat er in de krant staat elk jaar 25% eraf... dan moet je het er wel in schuiven. Dus je moet eigenlijk net doen... Vergeet... Contracyclies? Contracyclies, dat wordt zocht ik, dankjewel. Ik wens u nog een fijne dag. Ik u ook. En nu snel weer naar de computer. Ga ik doen, ik ga gauw kijken of goud weer een nieuw record heeft gezet. Dit is het weekend van het festival. ZWNL's Martina Verhoef ging deze keer niet naar Lowlands... maar naar dat andere festival, Lakeside, in Alfa aan de Rijn. Pukkelpop gisteren was... Uh... Ja, was uh, volgens mij wat, wat, wat mensen die overleden waren. Dus dat was, uh, ja, was minder om te horen. Ja. Maar ja, het is niet echt een festival zomer, laat het eerlijk zijn. Slecht weer, uh, um, aflossingen. Uh, um. Nog een keer slecht weer? Het weer gisteren is uh, vijf mensen noodlottig geworden. Het nieuws was op te horen. Het onweer was kort en hevig met veel regen, hagel en hevige wind. Er spraken van verschillende doden en een 200-al gewonden. Is wat jou betreft het festivalseizoen uh, mislukt? Zwaar mislukt, ja. Let je dan extra op de nooduitgangen? Ik ben hier geboren, dus ik weet echt wel een beetje. En als is een hek, we gaan het niet tegenhouden, toch? Dan ga je er gewoon doorheen missallen. Heb je geen uitgang voor nodig? Nee, nee, toch? Nee, dan niet. Heeft u nog op het, op het weer gelet? Ja, ja, heel veel. Nu mooi weer, dus we gaan genieten. Ik ga ervan uit dat als iemand zoiets organiseert... dat het duidelijk aangeeft staat waar de nooduitgangen zijn... als er calam calamiteiten zijn of wat dan ook, dat je weet waar je naartoe moet. Um, er lopen genoeg personeelsleden rond of mensen rond van de RBO... of beveiliging, noem maar op, die, uh, die de aanwijzingen kunnen geven. Dus nee, ik ben niet extra alert op nooduitgangen van de Let er sowieso op. Sowieso geen drugs, maar sowieso wel. Dat dus we gewoon niet te veel drinken. Er zijn kinderen die zich ziek melden op school op de dag dat ze jarig zijn. De reden, pa en ma hebben geen geld voor tractatie op school. Klinkt zielig. Daarom is er nu huiper uh, Lloyd. Goedenavond, meneer Lloyd. Goedenavond. U heeft samen met uw vrouw een stichting opgericht, de jarige Job. En u helpt ja. deze kinderen, vertel. Ja, wij zorgen ervoor dat kinderen die in armoede opgroeien uh, hun verjaardag kunnen vieren. Uh, dit doen we door een uh, uh, verjaardagsbox. En in die verjaardagsbox zit eigenlijk alles om weer een echte feestdag te maken. Dus denk aan. Slingers, uh, ballonnen, een cadeau, wat lekker voor thuis... uiteraard een verjaardagstaart en nou ja, zoals uh, u het al noemde net... Uh, de rotatie voor school. Ja, want die kinderen die kunnen er natuurlijk niks aan doen... dat uh, de ouders even geen geld hebben. Nou ja, de kinderen kunnen er niks aan doen. Vaak kunnen de ouders zelf er ook niks aan doen. Uh, nou. Maar ja, de kinderen inderdaad ook helemaal uh, ook helemaal niet. Dus uh, ja, dus zij moeten natuurlijk gewoon uh, een feestdag hebben in plaats van een dag dat ze zich bijvoorbeeld in het ziek moeten melden. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het zou helpen als je die ouders zou aansporen om, uh, om aan het werk te gaan. Ja, nou ja, dit, dit klinkt een beetje... Oh, uh, bent u er nog? Wat zei u, het klinkt een beetje... Nou, be bevooroordeeld. Dit zou betekenen inderdaad dat de mensen het allemaal niet gaan werken. Er zijn natuurlijk tal van redenen mogelijk waarom mensen in bepaalde situaties komen. Um, en ja, dat kan in een sommige geval zijn dat er geen werk is. Of, uh, nou, Het kan ook heel veel verschillende redenen hebben. Uh, maar ja, wij zorgen ervoor dat die kinderen in ieder geval een hele mooie dag hebben. En eventjes geen last hebben van het feit dat er uh, geen geld is in, ja. uh, in het gezin. Want hoe groot is dat probleem? Nou, in uh, Nederland moet je, moet, zijn er 318.000 kinderen die in armoede opgroeien. En uh, wat eigenlijk nog schrijnender is, is dat er 61.000 kinderen zijn uh, die in sociaal isolement raken omdat ze in armoede opgroeien. 318.000? Dus, uh, 318.000 kinderen die in armoede opgroeien. Wij hebben 200.000 luisteraars iedere avond. Ja, nou moet je kijken. Ja. ja. Dus uh, ja, ja, en ik vind vooral ook het getal 61.000, 61.000 kinderen die al uh, buiten de maatschappij worden geplaatst op zo'n jonge leeftijd, omdat ze dus nergens aan deel kunnen nemen. Geen sportvereniging, uh, geen muziekles, geen zwemles, maar ook niet iets simpels, iets basis, iets basis als het vieren van je verjaardag. Ja. Ik, ik begon de inleidingen. Er zijn kinderen die zich ziek melden op school uh, op de dag dat ze, dat ze jarig zijn. Dat, me, dat, dat maakt u ook echt mee? Ja, ja absoluut. Ja, kijk, uh, weet je wat het is? Ik dacht in eerste instantie uh, toen wij uh, de stichting oprichten, Jongens, hebben een verjaardagsbox en het belangrijkste is het cadeau. Nee. Nou ja, dat blijkt absoluut niet het geval te zijn. Want als een kind jarig is en ze gaan, uh, ze lopen het schoolplein op, dan zeggen ze wel dat ze een cadeau hebben ontvangen. Van, ja, die ligt thuis. Dat is iets heel moois, iets heel erg groots. Maar als je iets taswaars hebt als een tractatie, dat moet je wel bij je hebben. Dus dat is veel belangrijker. Ja. Uh, hoe, hoe komt u eigenlijk aan dat geld om, uh, om, om, om die box dan ook uh, aan te leveren? Uh, ja, we zijn heel erg afhankelijk van uh, dus, uh, ja, particulieren en, en bedrijven, dus vooral productdonatie, is, uh, ja, daar zijn we heel erg uh, naar op zoek, constant. Ja, want, we want, want de... u doet dit in samenwerking ook met de Voedselbank, hè? u, u ja. weet de mensen wel te vinden. Nou, ja, absoluut. De Voedselbank doet voor ons de screening, dus daardoor weten we, het is een afgebakende groep, het zijn uh, ouders die kinderen hebben in de en het 40 met 12 jaar. En eh, naast de screen doen ze ook de logistiek. En dat zorgt ervoor dat een week voordat een kind jaag is, krijgen de ouders naast het regelen die je voedsel krijgen ze ook eh, de verjaardagsbox. En dat zorgt ervoor dat het kind geen idee heeft van het bestaan van jaagjokje. En dat is ook... Heel, Ook precies uh, de bedoeling natuurlijk, kan ik me zo precies voorstellen. Precies de bedoeling, ja. dat de ouders dit voor hun kind ja. kunnen regelen. Kunnen ik wil u hartelijk bedanken. Hij Lloyd van de stichting Jaarge Job. Dit was Avondspits voor vanavond. Maandagavond zijn we terug, zometeen op deze zender koken. Want Mangiare is er zometeen onder meer over het museumrestaurant. Fijn weekend. Meer Avondspits, omroep WNL. .f. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer...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 Vanavond in het NCRV-programma Altijd Wat, My 9-11. Een persoonlijke herinnering aan de aanslagen van 10 jaar geleden. En in feit of fictie, de kinderopvang wordt een stuk duurder... stoppen moeders nu massaal met werken. Kijken dus Altijd Wat rond 9 uur bij de NCRV op Nederland 2. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...